1. 1 uur. Het NOS-journaal. Hallo Deuvene De Wit. Goedemiddag. Partijraad GroenLinks tegen politiemissie Afghanistan. Onrust Tunesië houdt aan na vertrek president en dioxineschandaal Duitsland breidt zich uit. Dan het weer bewolkt, vooral in het noorden wat regen... en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Het is vanmiddag 7 tot 11 graden. Morgen droog en overwegend bewolkt. Het wordt dan een graad of 9. Heel recent nieuws. De partijraad van GroenLinks heeft zojuist... tegen een nieuwe missie naar Afghanistan gestemd. Politiek verslaggever Hans Andringa is bij de partijraad. Hans, wat zijn de argumenten van de leden om tegen te zijn... Nou, als je zo de reacties hoorde van uh, de mensen hier, dan uh, komt naar boven... Uh, ja, ja uh, het is niet veilig genoeg. Uh, wat doen we daar precies? Welke missie gaan we precies uitvoeren? En het zou om een uh, politietrainingsmissie gaan, maar er gaan ook wel heel erg veel militairen mee. Is het wel een uh, civiele missie? Nou, kortom uit al die reacties bleek dat de leden er eigenlijk helemaal niets voor voelen. Het is niet de taak van GroenLinks om hier het voortouw te nemen... om te zorgen dat die troepen er wel komen. De, tot nu toe was de situatie, ze komen niet. Nu zitten wij ineens in een situatie dat wij gaan zorgen dat ze wel komen. Dat begrijpt niemand. Uh, de argumenten voor moeten wel heel erg zwaar zijn. Uh, wil niet onze, onze afdeling half leeg lopen. We hadden al lang niet meer in Afghanistan moeten zitten. Ik was heel erg blij dat we eindelijk weg waren uit Afghanistan. En nou lullen we ons weer terug in Afghanistan. Nou, zo ging het hier de hele ochtend door in Utrecht. Kortom, de ruimte voor partijleider Jolande Sap en haar fractie... om met een heel ander oordeel te komen, die worden wat kleiner. Ja, want afgelopen week zei ze nog van... Uh, ik schat de kans dat we instemmen met de missie op 50-50. Maar die kans lijkt dus verkeken. Nou, op basis van deze partijraad, en die kan geen dwingend advies geven... is er nog wel ruimte, maar er zou dus wel heel veel afhangen... van hoe de fractie omgaat met dit advies van de partijraad. En ook of er nog wat te halen valt in het debat met het kabinet, zei Jolande Sap. Ja, wat je ziet is dat er op dit moment ook echt gewoon een grote weerstanden zijn.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 op een zorgvuldige wijze een bijdrage willen kunnen leveren. Of dat kan en of het kabinet dat met dit voorstel doet... daar hebben we gewoon echt nog niet genoeg informatie over om het oordeel op te maken. Maar het oordeel is uiteindelijk aan de fractie zelf. En dat is een heel belangrijk signaal. De partij kan morren, maar uiteindelijk moeten die tien leden van GroenLinks... in de Tweede Kamer zelf door een oordeel komen... of ze uiteindelijk zullen instemmen met het voorstel van het kabinet Rutte. En dat is nogal van belang voor het eventuele doorgaan van het besluit, hè? Ja, nou, het is in theorie zo dat uh, natuurlijk uh, Rutte graag een meerderheid wil voor deze missie. Maar in de praktijk ligt het iets anders. Want zelfs met uh, een minderheid zou het kabinet nog kunnen besluiten... om de missie toch uit te voeren. Want uh, de afspraken met de gedoogparden, de PVV... die zijn zodanig dat mocht er een motie van wantrouwen worden, worden ingediend... omdat het kabinet die troepen toch zou willen sturen... of die mensen toch zou willen sturen... dan heeft de PVV zich verplicht om dan niet voor zo'n motie van wantrouwen... te stemmen tegen het kabinet. Dus zonder gevaar voor het voortbestaan van het kabinet... kunnen de mensen naar Afghanistan worden gestuurd. Maar Hans, even uh, onder ons gezegd en gezwegen... stel nou de GroenLinks stem tegen. Uh, denk je dat uh, Rutte dan toch het besluit doordrukt? Uh, nou, Die mogelijkheid moet je niet uitsluiten. Omdat uh, de internationale belangen... Uh, die staan natuurlijk ook uh, op het spel bij dit besluit. Uh, de Nederlandse regering die, uh, hecht veel waarde aan uh, goede banden met de NAVO aan goede banden met de Verenigde Staten. Uh, uiteindelijk staat Nederland ook wel bekend om uh, zijn internationale traditie... dat wij aan dit soort uh, opbouwmissies, vredesmissies... of uh, vredehandhavende missies dat, dat wij meedoen. En dat zou toch ook wel een signaal zijn aan de rest van, uh, van de NAVO of van Europa dat Nederland een hele andere koers gaat varen. En daarmee plaats je jezelf ook een beetje buiten heel wat andere overlegorganen. Bijvoorbeeld neem de G20, waar Nederland heel graag bij zou zitten... en waar bijvoorbeeld de Verenigde Staten ook een belangrijke stem hebben... wie daar uiteindelijk wel en niet worden uitgenodigd. Ook dat zijn allemaal overwegingen die het kabinet Rutte mee zou moeten nemen... of ze uiteindelijk met of zonder meerderheid de mensen naar Afghanistan zal sturen. Politiek verslaggever Hans Andringa vanuit Utrecht... waar de partijraad van GroenLinks zojuist tegen een nieuwe missie... naar Afghanistan heeft gestemd. Er komen berichten binnen dat in de Tunesische stad Monastir... een gevangenis in brand zou staan. Er zouden tientallen doden gevallen zijn... en meer is er nog niet over bekend. In de hoofdstad Tunis intussen heeft het constitutionele hof bepaald... dat niet premier Ghanouchi, maar de parlementsvoorzitter... interim-president moet worden... Correspondent Nicole Vever is in Tunis. Uh, Nicole, hoe is de situatie daar? Nou, op straat was het vanmorgen behoorlijk rustig. Het leger stond rond het vliegveld, dat was ook gesloten. Dat is inmiddels weer open en je ziet dat mensen nu wat meer de straat op durven te gaan. Mensen zijn wel bang. He, ze zijn blij dat uh, Ben-Ali verdreven is, maar ook heel bang wat de toekomst gaat brengen, wordt hun veiligheid wel gegarandeerd. Nou, ik sta nu in een wijk, uh, ja, een volkswijk, uh, nou, zo'n zo, zo 10 minuten buiten het centrum, en daar is echt zwaar gevochten. De straten liggen uh, op verschillende hoeken uh, vol met uh, uitgebrande autovrakken, en die zijn afkomstig uit een loods van uh, een van de familieleden van de president. Die importeerde de nieuwe auto's en mensen hebben woede gekoeld op die auto's. Nou, er is hier echt slag geleverd. Je ziet overal kogelgaten. Er zijn hier ook een aantal uh, uh, doden gevallen. We hebben met de familie gesproken. Ja, En ook mensen hier die zijn gewoon bang, bang voor uh, de toekomst van hun kinderen. Bang voor wat er gaat gebeuren. En ze zeggen, we weten niet wat het leger gaat doen. We weten niet wat de politie gaat doen. Tot nu toe heeft het leger zich behoorlijk koest gehouden, hè? Nou, wat men ook zegt is dat het leger, dat is eigenlijk hier het probleem niet zo. Die staan eigenlijk meer achter het volk uh, dan uh, de, de politie, de uh, intelligence, de geheime dienst. Dat zijn uh, de, de groepen waar mensen eigenlijk meer van vrezen dan van het leger op zich. En uh, een paar dagen voordat uh, Ben Ali is vertrokken, heeft hij nog een legerleider ontslagen. En de geruchten gingen dat dat ook was, omdat hij weigerde nog langer op het volk te schieten. Dus het lijkt er ook op dat doordat Ben Ali de steun van het leger had verloren, hij het veld. Heeft moeten ruimen. Maar men is ook bang voor de politie en het garanderen van hun veiligheid. Nog even terug naar die situatie in Tunis. Uh, gisteren was het te gevaarlijk voor jou om met een uh, lopende camera de straat op te gaan. Is dat inmiddels verbeterd? Nou ja, omdat het hier zo uh, onoverzichtelijk is, kan er een hoop. Dus uh, ja, onze uh, uh, professionele camera die is achtergebleven op het uh, vliegveld. Daar heeft men een kamer vol met allemaal apparatuur van ploegen uh, over de hele wereld. En wij werken met een heel klein cameraatje. En ja, daarmee kunnen we bij mensen naar binnen gaan. En ja, de politie die staat wel op de hoek van de wijk, maar niet in de wijk zelf. Je ziet dat ze zich gewoon hier vandaan terug hebben getrokken en ook even niet weten wat ze moeten. Dus op zich gaat het werken hier in deze buitenwijk uh, gaat, gaat, uh, ja, uh, is te doen. Nieuws van een uurtje terug was dat het Constitutionele Hof had bepaald dat niet de premier, maar de parlementsvoorzitter interim president moet worden. Wat maak jij daarvan? Nou, eigenlijk is dat, uh, staat het in de grondwet dat dat zo hoort. Dus door de premier naar voren te schuiven werd eigenlijk al uitzondering gemaakt. Misschien gebeurt dat omdat men toch vond dat uh, de premier te veel een verlengstuk was van het oude gezin. Uh, dus ja, het is, het is afwachten. Sommige mensen zijn daar heel blij mee. Andere mensen zeggen, ja, waarom gebeurt het nou weer? Dit is een, een teken van chaos. Afwachten hoe we dit verder moeten uitleggen. Nicole Vever vanuit Tunis. Dankjewel. Dit is het NOS-journaal met Anno Duivenne de Wit. Het dioxineschandaal in Duitsland breidt zich opnieuw uit. In neder is een veevoerbedrijf gesloten... omdat in het voer de kankerverwekkende stof dioxine zou zitten. En dat wordt nu nader onderzocht. In verband met die vondst wordt de productie op 934 boerderijen stilgelegd. De afgelopen weken werden al in neder en Noord-Rijn-Westfalen... duizenden boerderijen tijdelijk gesloten vanwege dioxine in het veevoer. Een groot aantal was alweer vrijgegeven.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 En in de afgelopen eeuwen hebben de rivieren steeds minder ruimte gekregen. Ze liggen ingeklemd tussen dijken die steeds hoger worden. Ook regent het vaker en harder, waardoor de rivieren steeds meer water moeten verwerken. Daarom krijgen rivieren juist weer ruimte terug. Ook de Merwede bij Gorkum heeft extra ruimte nodig om het teveel aan water te kunnen afvoeren. Verslaggever Jeroen de Jager vanaf de rivier. <middels> van de Gorkum 8, de Meerwede, over. Een Meerwede die flink uit zijn voegen is gegroeid hier met het hoge water. Het is wel eens hoog geweest, ja. ja. Normaal een meter of 500 breed, nu 1 kilometer breed. Cor van de Knijf, u bent kapitein van de? Van de veerdienst van de gemeente Gorkum. In 2003 hebben we ook een redelijk hoog water gehad, zeg maar. En, uh, we merken nu wel met de waterstand van toen... En nu zeg maar, dat we veel meer water kunnen bergen, zeg maar. dat het nu lager, het pijl blijft in verhouding lager. In het verleden is er in Gorkum bij hoogwater wel eens geëvacueerd. En om dat nou te voorkomen in de toekomst is er in heel het land een project gaande ruimte voor de rivieren. 39 projecten om bij hoogwater die bufferzones vol te laten lopen en de rivier te laten dalen. Burgemeester IJssels van Gorkum over dat project. Dit zijn maatregelen die we nu nemen die... Uh, ...voor 2015 genomen moeten worden. Maar uh, wij organiseren deze tochten ook om te laten zien dat natuurgeweld iets is waar je echt rekening mee moet houden. Wat is er een betere informatie dan een tocht als deze? Aan de ene kant, maar niet om ze bang te maken, maar om ze te laten zien dat we al datgene doen uh, wat we kunnen om die controle over dat water te houden. Er zijn nogal wat bewoners die uitgekocht moeten worden in het kader van ruimte voor de rivieren. Want... Hun gebied waar hun huis staat moet onder water gezet kunnen worden bij hoogwater. En die bewoners die zijn ook bezig met procedures. Ze willen niet weg. Joop Adsma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, vindt dat het belang van die individuele bewoners minder zwaar mag wegen dan het belang van de bewoners een veilige omgeving. Ja, de, de boodschap die ik heb aan de bewoners is dat men toch heel goed moet nadenken of de, het, het, het borgen van de veiligheid niet het allerbelangrijkste is. Maar stel nou dat er mensen zijn die blijven doorprocederen. Nou ja, we hebben, we hebben daarvoor de, de, de onafhankelijke rechter die uiteindelijk altijd zal toetsen het grote belang van dit type projecten als ruimte voor de rivier, waarbij we echt eh, miljarden moeten investeren om de veiligheid van meer dan 4 miljoen mensen te waarborgen, ja, dat de rechter ook dat zal honoreren. Op het Europees kampioenschap Short Track in Heerenveen... wordt vandaag de 500 meter voor zowel de mannen als de vrouwen verreden. In die is verslaggever Sebastiaan Timmerman. Een belangrijke afstand voor het uh, algemeen klassement. Dat gaat uh, over de vier afstanden die dit weekend gereden worden. Jorien Termors heb ik al gezien op die 500 meter. En zij is met gemak door naar de eerste uh, officiële ronde. Dit zijn de voorrondes, zoals dat dan heet. Het is een afstand waar je veel in actie moet komen. Als je de finale meerekent kom je vandaag vijf keer op de baan. Ten werd tweede in Ariet. Goed Genoeg dus om door te gaan. En uh, zij moet punten sprokkelen vandaag. Want gisteren ging het mis in de finale van de 1500 meter. Toen zonder onderuit werd gereden en daardoor dus minder punten behaalde... dan uh, dat ze had gewild, want ze lag op een goede tweede positie. Anita van Doren komt dadelijk nog in actie in die voorrondes. En bij de mannen straks Niels Kerstot, Freek van der Wart en vooral Sienkie Knecht. Gisteren het toernooi prima begonnen met de tweede plaats op de 1500 meter. Dit is een belangrijke afstand, het is niet zijn beste afstand. Dus hij moet op zijn minste finale halen, wilde in de buurt blijven van de concurrentie. Sebastian Timmerman bij het EK Shorttrack in Heerenveen. Is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit John Sahoka. Het gaat wat beter inmiddels op de A50. De weg was vanochtend dicht vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Paalgraven. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven voor het verkeer. Het gaat ook beter op de A28 vanuit Zwolle naar Hogeveen bij de afrit Nieuw-Leuzen nog een korte file. De weg is nog steeds afgesloten. Het verkeer kan er langs rijden over de vluchtstrook. Heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen. Aan de andere kant op, richting Zwolle... ...is bij de afrit Nieuw-Leuzen... ...alleen de linkerrijstrook nog dicht. Dan de hoofdpunt uit het nieuws van dit moment. Partijraad GroenLinks stemt tegen politiemissie Afghanistan. Onrust Tunesië houdt aan na vertrek president. En dioxinesandaal Duitsland breidt zich uit.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 Deze week gaan we het onder andere hebben over de Nederlandse export... die in oktober-november vorig jaar een recordhoogte heeft bereikt. Verder aandacht voor de opmerkelijke actie van het Algemeen Dagblad... dat vandaag maar liefst 750.000 cd's van Treintje Oosterhuis weggeeft. En we ontvangen de directeur van een nieuw reisbureau, TravelXL. En na twee uur spreken we met een drietal gasten over de vraag... hoe je van een goed idee ook een goed product maakt. Maar we beginnen met het weekoverzicht. Deze week werd weer eens duidelijk dat professionele voetbalclubs... een merkwaardige bedrijfstak vormen. De UEFA rapporteerde namelijk afgelopen woensdag... dat financieel wanbeleid ertoe heeft geleid... dat Europese voetbalclubs in 2009 gezamenlijk... maar liefst 1,2 miljard euro schuld hadden. De clubs met de hoogste schulden zijn echter ook de clubs... die sportief gezien het beste doen. Het lijkt wel het internet in de tijd van de bubbel. Roodstaan loont in deze sector. Ja, pinbedrijf Currents is ervan overtuigd dat binnen niet al te lange tijd Nederlanders vaker betalen met een pasje dan met contantgeld. In 2010 werden van de 5 miljard transacties in ons land ruim 2 miljard keer met een pinpas afgerekend. Maar het pinnen groeit nog steeds snel... en gaat wellicht al in 2011 de overhand krijgen, zo voorspelt Current. Het chippen, zo is de verwachting, zal echter verdwijnen uit de winkel. Dat de vergrijzingsgolf die Nederland de komende decennia zal overspoelen... voor ondernemers ook hele grote kansen gaat bieden... blijkt bijvoorbeeld uit het recordaantal fietsen dat er verkocht is in 2010. Met name de elektrische fiets zult u steeds vaker in het straatbeeld tegenkomen. De commissie regeldruk bedrijven heeft in een advies aan minister van economische zaken Verhagen gesteld dat het geen zin heeft om regels voor ondernemers en bedrijven af te schaffen als er naast ook weer nieuwe bijkomen. Dat is dweilen met de kraan open en die kraan moet dicht, aldus commissievoorzitter Bernard Windtjes. Over een kwartiertje gaan we het hebben over de vraag hoe je als krant het weggeven van maar liefst 750.000 cd's alsnog rendabel krijgt. Maar we beginnen met onze florerende uitvoercijfers. Ja, 2010 was het jaar van het herstel van onze export. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Want ondanks alle waarschuwingen dat de crisis nog niet voorbij is... bereikte onze uitvoer eind vorig jaar een recordhoogte... En verder wezen de CBS-cijfers uit dat we naar steeds meer en met name verre landen exporteren. We gaan daarover praten met Bart-Jan Koopman. Hij is directeur van Venedex, de grootste vereniging van exporterende bedrijven in Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, nou, volgens de cijfers van het CBS hebben we nog nooit zoveel geëxporteerd. Mag ik dan zeggen de crisis is voorbij voor de exportsector? De crisis is voor een deel voorbij. Uh, uiteraard hebben nogal wat exportbedrijven nog steeds wel een beetje last van de crisis. Maar over het geheel genomen, in zijn totaliteit, zijn we weer boven het niveau van voor de crisis. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er nog exportbedrijven zijn die in bepaalde takken van sport nog wel problemen hebben. En welke zijn dat dan? Neem bijvoorbeeld de bouwsector. Dat is nog steeds... Uh, wat, wat exporteren we dan in de bouwsector? Toeleveranciers aan de bouw. Dus mm -hmm. natuurlijk allerlei uh, materialen en, uh, en technische installaties die je met de bouw meelevert. Ook ingenieursbureaus, architecten. Dat zijn dingen waar Nederland goed in is. Dus de sectoren maar, uh, waar, de wereld, waar in de wereld nog crisis is, daar merken we in de export ook dat we het nog slechter doen. Nou ja, in, met name de bouw in Europa is natuurlijk een crisis. Oh. Eh, kijk maar naar de huizen, zeg maar, bubbel die natuurlijk gebarst is in een aantal onze omringende landen. Engeland, Ierland, Spanje. Uh -huh. Daar is de bouw natuurlijk niet florerend. En wat Nederland daaraan leverde, dat floreert natuurlijk uiteraard ook niet. Export belangrijk voor onze economie. Dat, het vraag aan de directeur van zijn organisatie is het antwoord ja, maar er zal nog wel meer bij komen. Daar komen we wel wat meer bij kijken. En dat is niet alleen uh, omdat ik dat zeg vanuit de directeurschap uh, van deze FNREX-organisatie... maar dat is natuurlijk uh, ja, een gegeven met de open economie die Nederland heeft. Uh, het herstel van, uh, van de economie in Nederland afgelopen jaar... komt voor een uh, ver weg het grootste gedeelte van deze export. En uh, Nederland uh, moet het voor uh, twee derde van een, zijn uh, bruto nationaal product van de export hebben. Dus het is ons geraaien ook dat het ons goed gaat. Hoe komen we als zo'n klein landje zo hoog op allerlei exportcijferladders? Voor een deel vanuit onze open economie. We hebben natuurlijk traditioneel heel veel zeg maar, handel met het buitenland. We zijn dus heel erg afhankelijk ook van die wereldhandel. Dus als de wereldhandel floreert dan stappen wij voor een deel mee. Maar ik denk ook dat gelukkig Nederland een heleboel fantastische bedrijven heeft. En technologie heeft wat wij kunnen exporteren. En waar wij nog steeds zeg maar, vooraan lopen. Maar we maken toch niet zoveel in Nederland? Dat is een vergissing die meer mensen ja. maken. Maar we maken nog steeds flink wat in Nederland. Denkt u maar bijvoorbeeld aan wat we doen met de agrofoodsector. Nederland is de tweede exporteur ter wereld op het gebied van de agrofoodsector. En dat betekent van, het is maar wat je maken noemt, van levende haven als pluimvee en varkens, tot en met natuurlijk de high-tech-industrie die erachter schuil gaat in de voetvellingen in Wageningen, de zaadjes uh -huh. die we exporteren en alle technologie die daarbij komt kijken. Maar ook bedrijven natuurlijk als, als Unilever. Uh, over, maar, wat, over wat voor bedragen hebben we het dan als we over die totale export hebben van Nederland? Dan praten we in de orde van grootte van 400 miljard euro, wat wij exporteren op op jaarbasis. Dus dat zijn echt gigantische bedragen. Dat is die recordhoogte? Dat is die recordhoogte. Uh, we staan vierde op de ladder van exporterende ja. landen. En dat is gek. Dan zitten we, we aan aan te kijken. Ja, maar, want vierde. wie staan er dan voor ons? Ik, bedoel, ik schat maar, wat. China, Verenigde Staten, India, Japan, weet ik het? Uh, bijna goed. India niet. Uh, maar China, nummer één inmiddels. Uh, de grootste exporteur ter wereld. Heeft uh -huh. de Verenigde Staten overgenomen. De Verenigde Staten inderdaad op dat lijstje in Japan. En dan komt dus heel snel Nederland. Dat is toch onwaarschijnlijk? Voor Onwaarschijnlijk zo inderdaad. Maar waar, hoe? Dat, dat, dat moet een andere oorzaak hebben als dat we hier leuke blikjes in elkaar en kunnen En dat we zetten. goed zijn in de food ja. ja. Nou, het is, onderdeel is dat we goed zijn in de food. Eh, onderdeel is dat we bedrijven, vele bedrijven hebben die eh, natuurlijk van oudsher hele grote rol spelen in de wereld. De grote multinationals. Ja. Natuurlijk de, de AXO, de Philipsen eh, van uh -huh. deze wereld, de DSM's, eh, zeer grote bedrijven. Ja, maar nog, ik bedoel, landen als, als vre, vre, vre, uh, Duitsland, Frankrijk, ja. dat zijn joekels van landen, die doen dat toch ook? Ja. Maar die hebben voor een deel uh, een hele grote thuismarkt. Dus die zijn natuurlijk veel groter in volume en in waarde. Maar die doen natuurlijk heel veel op hun thuismarkt. Wij hebben van oudsher een buitengewoon internationale oriëntatie. En wat bijzonder in Nederland is, is dat wij heel veel MKB-bedrijven hebben die ook uh, internationaal opereren. Dus wij hebben heel veel bedrijven die inderdaad voor een deel internationaal actief zijn. Of heeft het ook te maken met de havens Rotterdam en Amsterdam waar ongelooflijk veel doorvoer Plaatsen. Vanzelfsprekend is een deel van het verhaal de wederuitvoer en zeg maar de, de importen. Die Waar via... wij eigenlijk niet zoveel mee doen. Nou, waar we in die zin wat mee doen, uh, voor ons uh, van enorm belang natuurlijk om die functie te hebben, dat gateway to Europe verhaal. De haven van Rotterdam, uh, Schiphol, uh, alle samenwerking die daarmee gaat, uh, de infrastructuur, transport, daar leven natuurlijk een heleboel mensen van. Uh, maar de toegevoegde waarde die we daarmee creëren, weder uh, wederuitvoer vanuit die wederinvoer, is natuurlijk soms wat minder. Het is natuurlijk uh, vaak zo dat je wat meer verdient als je zeer innovatieve en mooie producten uh, fabriceert. Maar dat is niet dat we er nog toegevoegde waarde aan leveren? Soms wel, absoluut. Er komen natuurlijk dingen binnen in de haven van Rotterdam waar we het nodig aan toevoegen. Wat voorbeelden? Kijk maar eens naar computercomponenten die wij samenstellen tot een, uh, tot een technologisch product. Uh, Communicatieapparatuur, uh, dat soort dingen komen natuurlijk binnen en, en gaan weer door. Net zo goed aan de chemiekant, je, je, je, je voert grondstoffen in, vervolgens gaat er een gereed product weer uit. Dus in die zin is er wel degelijk natuurlijk sprake van veel toegevoegde waarden. En dan praat je ook over enorme volumes. Nederland is natuurlijk van oudsher juist door die havens, ook in die bulkgoederen, uh, aan de chemiekant, maar ook aan de, de, de oliekant en de olie- en gaskant, is Nederland natuurlijk een sterk, een sterk Economie. Waar exporteren we naartoe? Duitsland is volgens mij altijd uh, al traditioneel nummer ja, één. Maar by far, wat dan? dan? bij far nummer één nog steeds. Nog steeds onze omringende landen. Uh, Frankrijk, België, Engeland uh, zijn dan uh, 1, 2, 3 en 4. Uh, Duitsland nummer één. Uh, West-Europa zorgt nog steeds uh, voor drie kwart van onze export. Maar meer en meer, en dat is denk ik de vergelijking met de intro... Uh, is de groei uiteraard uh, zeg maar naar uh, de, de klassieke Azië. Briklanden. Dus oh. dat is met name Azië. China staat natuurlijk daarin uh, in voorop. Brazilië. Maar uh, India groeit, groeit hard, ja. Rusland groeit hard en, uh, en uh, Brazilië groeit hard. Ja. Maar goed, die percentages vertekenen natuurlijk. Want dat maakt natuurlijk uh, ja. wel wat uit. Als je van Brazilië van een half miljard naar een miljard groeit... of je groeit in Duitsland van uh, 80 miljard naar 85 miljard... Precies. dan maakt dat uh, nog steeds een groot verschil. En naar die BRIC-landen of die, die, die nieuwe opkomende landen... wat exporteren we daar dan allemaal naartoe? Diezelfde dingen weer? Diezelfde dingen, heel divers. Heel divers. Uh, we hadden natuurlijk in het verleden deden we naar China de, de klassieke outsourcing. Dus we exporteren daar bijvoorbeeld uh, fabrieken heen... om goedkoop te laten maken en het weer terug te voeren. Maar uh, inmiddels is dat natuurlijk een uh, station verder. We produceren ook daar voor de lokale markt. Dus produceren uh, spullen daarheen. We doen daar. over machine... Philips, wie doet dat nog meer? Nou, een, een, een, een prachtig bedrijf in de Zaanstreek bijvoorbeeld... die chocolademachines maakt. Wereldwijd leider op het gebied van chocolademachines. Die bouwen gewoon oh, ja? chocoladefabrieken in China. Die hebben natuurlijk heel veel baat daarbij. Ja. Maar ook onze zuivel, uh, zuivelindustrie doet natuurlijk heel veel... richting China of de nutricia's van deze wereld... Uh, China is natuurlijk een enorme interne markt aan het worden, een enorme groeimarkt. En uh, dat gaat erheen. Uh, indirect gaat er natuurlijk ook een hoop heen. want wij leveren aan bijvoorbeeld de Duitse industrie. Voor wat betreft, neem maar uh, de automobielindustrie. Automobielen gaan via Duitsland dan vervolgens weer naar China. Uh, en op die manier zitten we ook uh, in dat hele spel richting China. Dus direct en indirect is er, uh, zijn er veel handelstromen. Maar kunt, kunt u ons nou uitleggen dat men over, he, alle specialisten zeggen. Uh, die crisis is nog lang niet bezworen in de wereld. Ja? En dat wij dan toch, tot mijn verrassing moet ik zeggen... eind vorig jaar tot de conclusie komen dat onze export sky high is gestegen. Nog nooit zo hoog geweest. Kunt u dat duiden? Hoe kan dat? Zijn we zo goed bezig met onze positie te versterken? Hoe doen we dat? Nou, in eerste instantie is dat natuurlijk de grote inhaalslag ten opzichte van 2009. Dus die percentages vertekenen natuurlijk een beetje. Want je moet eigenlijk zeg maar 2009 in perspectief zien. Eh, dan is de groei in 2010 spectaculair. En dan zijn we inderdaad terug of iets over het niveau van 2008. Maar het is natuurlijk niet zo dat wij gigantisch boven het niveau van 2008 nog zitten. En ook niet voor alle sectoren. Dat is denk ik de inhaalslag die we met elkaar gemaakt hebben. Dan groeit de wereldhandel weer. Dat is denk ik de belangrijkste driver voor zeg maar de groei van de Nederlandse economie. En daar profiteren wij nog steeds van mee. En zeker die sectoren die van oudzij sterk zijn, die innovatie hebben, die voorsprong hebben, eh, ja, die, eh, die lopen daarmee in de pas. Maar, maar het... het is niet zo dat Nederland zomaar de, de wereld outperformt op alle terreinen. Dat nee, is niet het, zo. Het klinkt allemaal een beetje passief, hè? van nou, we hebben een inhaalslag gemaakt en, en, en het gaat wat beter in de wereld. Doen we ook iets actief om onze exportpositie te versterken? Ik uh, denk uh, dat uh, juist Nederland zich enorm heeft ingespannen om over die, uh, heel snel over die crisis heen te komen. Dat dus er dus enorme inspanningen zijn geweest om heel snel zeg maar, nog, uh, nog meer concurrentiekracht te ontwikkelen. Dus nog meer uh, nieuwe producten in de markt te kunnen zetten. Nog meer in bepaalde sectoren uh, extra gas te geven om die volumes die met name in West-Europa... Wat kan u daar als organisatie aan doen dan? Voor een deel eh, goed advies geven en exporteurs helpen bij de goede advies om in die, in die landen te komen. Eh, bedoel, er zijn, sommige van die landen zijn natuurlijk gigantisch groot, maar zijn niet altijd even makkelijk om zaken mee te doen. Ja. Eh, Rusland is natuurlijk een klassiek voorbeeld. Eh, eh, douane bij Rusland, eh, om daar überhaupt je producten naartoe te krijgen, ja, is nou, een hele lastige. Toch? Eh, in sommige gevallen is dat een heel gecompliceerde situatie. En, eh, en, ja, en hopen dat... dat die op de parkeerplaats niet gestolen wordt. En, ja. Hopen dat je inderdaad geen lege vrachtwagen uiteindelijk in Moskou aantreft. Dus eh, dat, is, eh, dat helpt eh, en daar kunnen wij natuurlijk een steentje aan bijdragen. Maar met name ook opleiding van personeel, advisering aan bedrijven. waar zeg maar de, de groeimarkten in de wereld zitten... voor, uh, voor dat stuk. En uh, laten we vooral niet vergeten. het is natuurlijk de Briklanden landen waar we altijd over praten. maar er zijn natuurlijk meer economieën in de wereld die groeien. Ik bedoel, uh, We hebben ook gelukkig een heleboel leden. die in Afrika groeien. Ook dat is een continent. wat in ontwikkeling is. Dus je ziet uh -huh. dat langzaam zeg maar. waar stromen brengen we dan wat voor naar Afrika ook weer die melkproducten? Bijvoorbeeld of grote kippenslachterijen. Of uh, en dan en dan de dingen. Voor er zijn ook. allerlei dingen. die we daarin kunnen doen. Ook, uh, ook vanuit de, de ingenieursbureaus. Rozen? Waar we, hazen, nou, waar we ja. havens. Uh, rozen doen we ook in ja. Soudaan. Uh, bijvoorbeeld enorme rozenkwekerijen. Uh, dus uh -huh. het is een heel divers beeld. En ik ja. denk juist daarom dat Nederland zeg maar, het zo goed doet in de breedte. We hebben uh, de, de naam The Gateway from, uh, from Europe... Of To Europe is het eigenlijk. Um, doen we daar actief iets aan om die positie vast te houden? Als je ziet dat het. Hè, we zijn dus doorvoerhaven, ja. maar dat transport met alle files op de weg. Gaan we niet hard achteruit in dat opzicht. Nou, er wordt natuurlijk wel van alles aan gedaan om dat zeg maar beter te krijgen. Je kunt natuurlijk discussiëren in Nederland of we de files goed genoeg aanpakken. Maar laten we maar even kijken naar de initiatieven van bijvoorbeeld de Rotterdamse haven. Nu dan afgelopen week in samenwerking wellicht met Antwerpen en wellicht het kopen van een aandeel in de haven van Duisburg. Dat geeft toch maar aan dat de Rotterdamse haven buitengewoon actief is om ook juist in die bloeiende wereldhandel zijn positie verder te versterken. Datzelfde geldt voor Schiphol en datzelfde geldt denk ik voor een, voor een een aantal kennisinstituten waar wij mee proberen samen te werken. Dus u zegt daarmee zal de, uh, de voortschrijdende lijn van de export uh, zich maar voortzetten? Absoluut, dat is een van de drivers die, uh, die we nodig blijven hebben. En zolang dat uh, goed functioneert, dan is in ieder geval de infrastructuur daar. Goed zo, we spraken over onze succesvolle export met Bartjan Koopman... directeur van Venedex en dat is de grootste vereniging... van exporterende bedrijven in Nederland. Ik dank u wel. Graag gedaan.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 Topdag vandaag, want bij aanschaf van de zaterdag-editie van het Algemeen Dagblad... krijgen zij dit weekend gratis en helemaal voor niks... het nieuwe album van de populaire zangeres. Die heet Sundays in New York, die krijgen ze cadeau. De krant heeft de oplagen van haar weekend-editie met de helft verhoogd... tot maar liefst 750.000 exemplaren. En er zijn dus... Even zoveel cd's bijgesloten. Over die opmerkelijke actie gaan we praten met Ed van Eunen. Specialist op het gebied van actiemarketing. Goedemiddag. U zelf het, trekt er een bekje bij van, nou, specialist. Ja, ik weet er wel iets van. Ja. Oh, nou, heel goed. <lacht> nou, ja, voor voor je het weet heen. komt u voor gevulde koeken en uh, zitten we met de hele verkeerde nee, nee, nee. praten. Oké. Okay. Hij is bescheiden. Uh, 750.000 cd's weggegeven. Is in Nederland nog nooit gebeurd? Niet dat ik weet, nee. nee. En ze zijn volgens mij ook allemaal weg. Want toen ik vanmorgen om tien uur het AD wilde kopen, was die overal uitverkocht. Ja, weg ja. En ik vroeg mijn uh, krantenman van hoe ging dat. Hij zei, ik kreeg het drie keer zoveel als normaal en in een half uur weg. Ja. Dus heel succesvol. Dus, dus ja, voor het AD wel. Ik denk niet voor de andere kranten die los in de verkoop zijn. Nee. Want die stapels waren nog uh, ja, aanwezig. Ja. Zouden mensen in dit geval, denkt u, uh, inderdaad het AD komen en ja. dan de Telegraaf ja, laten staan? Daar ben ik van overtuigd. Dat zie je vaak bij dit soort promotionele acties. Uh, de markt wordt daardoor niet groter. De mensen verschuiven van merk oh, of van oh. winkel of van product. En in dit geval denk ik dat die mensen die op zaterdag hun krant loskopen. denken... Nou, die cd staat me wel aan. Precies. Ik, uh, maar dan gaan ze volgende week toch weer die andere nou kant ja, kopen. Ik denk dat het AD denkt van... als die mensen een enkele dag gelezen hebben... en volgende week zijn er geen acties van andere kranten... dan blijven ze misschien wel bij het AD ik denk, en denken... Nou, die en, is, is toch leuker het dan zo? de krant. Zo werkt, zo werkt het wel. Ja? Niet voor iedereen, maar voor een deel wel. Eh, om een of andere reden heb ik het gevoel dat er al een hoop types zijn... maar dat kunt u bij uw sigarenhandel ja. uh, ja. wel gezien ja. hebben... die de cd gewoon in, in hun zak steken... en die krant uh, inmiddels uh, in, in de vuilnisbak... voor de sigarenzaak neergooien. Ja, en dan vervolgens... Zoals het Thuis komen op marktplaats die CD aanbieden, want ik zag ook vanmorgen een wel stuk of ja, uh, 80 ja, mensen 100 deze CD. aanbieden. En, en wat doet hij zo? 3, 4 euro? 3 tot 5 euro was geboden. Kijk, ik. kijk. Dus, dus ja, en ik geloof, ik weet niet eens wat die AD gekost heeft, want ik kon hem dus niet kopen. 2,40 nou, euro? Die is nog goedkoper dan andere kranten. Dan. Dat heb ik even bekeken. Maar dat zijn dus kleine aantallen vergeleken met die ja. 750.000. Ja, ja, ja. Uh, het is natuurlijk een aardigheidje voor de, voor de vaste abonnees. Die, die worden bevestigd in de keuze van hun krant. En je ziet in toenemende mate dat mensen toch alleen op zaterdag een krant loskopen. Ja, en die markt die wil je zo groot mogelijk maken. Maar die... Wordt niet door zijn actie groter. Ik denk dat je daar echt praat over verschuiving van, van het, de titel die je koopt. Ja, want leg mij dan eens uit wie hier nou het meeste baat bij heeft. Ik bedoel, treintje, of de platenmaatschappij, nee, of het de AD? Dat, hoe, ik denk hoe dat het treintje en de platenmaatschappij... dat die afgekocht zijn met een vast bedrag. Het uh, AD heeft daarvoor betaald, in ieder geval. Dat mag ik wel aannemen. Ja, dat mag ja. ik aannemen. Dat mag ik aannemen. Nou, is het maken van een cd niet zo verschrikkelijk uh, kostbaar. Uh, ja, ik weet niet of er winnaars zijn. Want het risico bestaat natuurlijk, wat je bij veel andere acties ziet... dat een, een telegraaf bijvoorbeeld denkt van... wacht even, de omzet is vandaag wat uh, tegengevallen. Wij gaan ook zoiets doen. Oh, dat. Het zou kunnen zijn dat je over een aantal maanden... Elke de zaterdag, drie, pakken, drie, ik op elke zaterdag... Nou nou kijk in Zuid-Europese landen, daar zie je dat al. Daar, ja, in en... ja, Engeland ook. Er is geen krant, die zonder een cd ongeveer... of, nee, een, of een dvd ook. Ja. Uh, kijk, en de, dan, de, dan de is natuurlijk het effect... wat de een heeft gehad van meer verkoop en meer aandacht... wordt natuurlijk weer weggewerkt door de En het treintje heeft in ieder geval plaat... Nou, dat heb je al bij 50.000 ja, ja, ja, en nu dat, heeft, 750. Uh, dat is echt fantastisch voor haar. En het kans is inderdaad vrij groot dat er nog wat uh, verkoop uit gaat komen... Ja. van andere platen van haar. Nou, verkoop, want die, die cd die komt hoogstwaarschijnlijk niet meer in de winkel... En meneer uh, Breukhoven van de Free Records Shop was, hebben not amused door deze actie. Dat kan me goed voorstellen. En aan de andere kant kan je ook denken van, als mensen het feintje leuk gaan vinden na het horen van deze, beluisteren van deze CD, dat ze dan misschien volgende week uh, in de winkel zeggen: ik koop er nog eentje. Maar tegenwoordig gaat iedereen toch alles downloaden? Niet, nog ja, heen? maar goed, kennelijk uh, vind we het toch belangrijk dat bij 750.000 huishoudingen deze CD uh, op tafel komt ja. te liggen. Nou, we hebben het nu over zo'n zo oorlog uh, eigenlijk in de krantenwereld. Ja. Hè, wat, ja. wat, wat, wat in het buitenland al heel gewoon is, dat begint hier dus ja. natuurlijk ook de kop op te wat zijn nog meer sectoren waar dit soort acties. Ja, je ziet het natuurlijk heel erg in het supermarktkanaal. waar de ene spaaractie naar de andere spaaractie om je oren geslagen wordt. Twee producten voor één, dat is natuurlijk acties. Ja, dat zijn Je hebt natuurlijk heel veel Maar Wat doet die dan? Nou, denk aan de voetbalplaatjes C1000 is recent begonnen met een voetbalplaatjesactie. We weten dat eind van de maand begint Albert Heijn weer met zijn derde voedselplaatjesactie. Dat zijn van die spaaracties die een week of zes duren. En in die periode hopen dan de klanten wat vast te binden aan de winkel. Dus het supermarktkanaal wordt echt vergeten. Werkt het daar ook echt? Ja, daar werkt het wel. Als je een leuk item hebt, dan zullen mensen wat trouwer zijn aan die supermarkt. Want vergeet niet, veel mensen komen natuurlijk bij meerdere supermarkten. En als dan zo'n plaatjesactie loopt en je kind wil dat dus graag, ja dan doe je wat meer boodschappen die periode bij die winkel. Mag je, mag je als bedrijf eigenlijk uh, alles weggeven? Als Steef voor Albert Heijn uh, bij twee broden een Volkswagen cadeau. Mag. Dat mag. Maakt mag. allemaal ja. niet ja. Uit. Er was ooit tot, ik geloof 1990, een wetbeperking cadeaustelsel. Die is gewoon afgeschaft. Uh, je mag echt alles weggeven. Er zijn wat uitzonderingen uh, op geneesmiddelen en boeken. Maar dat zijn brancheafspraken. Uh, maar oh, ja. ten algemeen, je mag bij een reep chocola mag je een Rolls Royce weggeven. Dat is, uh, maar niemand doet dat natuurlijk. Maar ja, ja. er mag veel. En je moet uitrekenen als fabrikant, is dat goedkoop. Dan kortingen weggeven. Oh. Wat zijn nou in uw beleving? Want u heeft ja. heel vaak ja. veel van die, van die acties, misschien ook mede bedacht. Wat, wat, is, wat is de beste actie marketing? Uh, geef er eens dus een paar voorbeelden van. Ons uh, wat ik zelf een hele goede vond, uh, dat is de bekende Flipperactie actie van Smiths. Uh, dat is een jaar of twintig geleden. Nou, ja. uh, twintig. Nee, zover is het niet. Nou, 1990 zo. Vijftien jaar 90. geleden. Nee. O, goed. Ik weet het. Uh, vijftien zijn. Vijf uh, jaar geleden. Op de kinderen op ja. Nee, <laughs> ik kan terugrekenen. Nee, Het aardige wat Smiths had, uh, was dat zij een aantal snacks verkopen... van verschillende oh. merken. En er zijn wat concurrenten. En mensen willen graag een beetje wisselen in merk. Je gaat niet elke week de wokkels kopen. Ja, en wat zij tot die tijd deden, was uh, één actie per merk... Wat en bij de Flippo zeiden ze, we gaan een spaaractie doen over alle merken heen. Dus als mensen wisselen van merken, is het prima als ze maar bij ons assortiment blijven. Mm. Nou, dat hebben de concurrenten gemerkt. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ze een brede actie deden over al hun merken heen. Dus dat is een hele succesvolle geweest. En het is een knappe, want het kostte natuurlijk helemaal kostte, niks, die, die Flippo's. echt helemaal niks. Nee. Nee. Dat, uh, maar ja, het was ook een behoorlijk risico. Je, je, je zet het groots neer en als de consument het niet oppakt, want dat gebeurt ook wel eens een keer. Maar tegenwoordig... Pakt iedere actie op. Ik bedoel ook maar weer iets, iets van een poppetje of een dingetje. En, ieder, nou, en, en de kinderen staan allemaal weer buiten. No. Dat is waar, maar ja. met bij het, het wereldkampioenschap voetbal. zie je natuurlijk toch dat er uiteindelijk één winnaar is. en de rest, ja, die zitten er met z'n je ja, leeuwenkap en paard. En weet ik het nogmaals, ja, Als iedereen het gelijk het een actie gedaan. doet. in zo'n korte periode, ja, dan, dan, dan schiet niemand er mee op. Precies, dan hebben de markten de winnaars worden en niet verdussens. groter, hoor. Ja. Markten worden niet groter. Dus ja, het ja. is echt een kwestie van, ik pak van jou. Noemt u eens een actie die totaal mislukt. Nou, het is een heel fameus voorbeeld. Er is van Hoover in Engeland geweest, een stofzuigerfabrikant. En die gaf bij haar stofzuigers uh, een ticket naar New York weg. Oh! oh. En dan moest je nog wel even reserveren. Nou, nou J. Ook... Edgar Hoover. Ja, er zijn... ja die was er misschien nog net. Nee, Daar zijn heel veel stofzuigers verkocht. Want de mensen die naar New York wilden, dachten: ik koop een stofzuiger. Of ja. ik koop een ticket en ik krijg een stofzuiger bij cadeau. M met twee gevolgen. A. Ze moesten zo verschrikkelijk veel tickets uh, betalen. Want als de mensen dan echt gebruik gingen maken, dan moesten ze hoeven betalen. En die hele stofzuigermarkt was of, Want de, iedereen had dezelfde stofzuigermarkt. De, je kreeg die reis helemaal niet gratis. Nou, ja, je kreeg gewoon gratis, maar je kreeg een, een ticket. Maar dat moest je nog wel gaan verzilveren. Dus je moest nog wel zeggen: ik ga met die en die. Uh, uh, op die en die dag uh, wil ik heen. Nou, dan zei ze, nee, die is vol, moet je een dag later gaan. Dat heeft jaren geduurd voor ze al die uitgegeven bewijzen ah. te mogen reizen... konden verzilveren. Dat heeft kapitaal gekost. Dan zijn ze bijna vier dagen gegaan. Dat, uh... Oh, lekker. Nou, zo is ook een fameus voorbeeld van een actie van Megapol... Van, ook van een jaar of twintig geleden... dat je na tien jaar je geld terug zou krijgen. Dat was bij een verzekering ja. ondergebracht. Het was toch wel Stora die dat deed? Nee, nee, die heeft het toen daarna gedaan. Die is onmiddellijk gaan imiteren. Maar Megapool is ermee begonnen. En dat liep buitengewoon succesvol. Die hebben ook drie, vier keer een normale omzetniveau gehaald. En ze waren zo slim geweest om het te gaan verzekeren bij een verzekersmaatschappij. En die moest na tien jaar wel heel veel uitbetalen. Die had gedacht van nou... 20% komt zijn geld halen, maar dat was 90%. Dus dat was niet echt leuk voor de... Ma maar, en, en, en Vastora, die, had het, maar die was failliet op het moment dat Vastora die 10 was failliet, jaar... Al is meegeboden, failliet gegaan een aantal jaar na deze Aha. actie. Maar het waren wel uh, acties die toch behoorlijk wat teweeg gebracht hebben. Dat, en daar zie je dat de consument behoorlijk assertief reageert op dit soort aanbiedingen. Vreet je elkaar nou eigenlijk op ja. als je dit soort uh, ja. acties doet? Ja, ik heb al eens gezegd tegen mijn opdrachtgevers... eigenlijk zou je met elkaar moeten afspreken om het te halveren of niet meer te doen. Maar dat mag je natuurlijk niet doen vanwege nee. de NMA. Maar uh, de een begint, de ander volgt en je komt in een soort redder. Race. In, in de voedselsector heb je natuurlijk het probleem van de supermarkten, die tegen hun fabrikanten zeggen: van je moet aan die en die actie meedoen. Dus je, je zit toch een beetje klem hoor. Het kost erg veel geld. Ik denk dat veel fabrikanten. In hun hart denken van. Is het een beetje afkommer. chantage? Als ik u zo hoor, is, ja, zit dat, dat zit er wel in? Ja, het is wel iets chantage. In, ja. Als ja. jij niet meedoet met deze actie, dan ga je van de plank af. Ja. En, en, en nee zeggen is er dus eigenlijk niet bij. Of dan nee. krijg je af en toe even zo'n ruzie tussen ja, Unilever en uh, Arbeid. Ja, en dat duurt bij. dan drie weken. Ja, maar er gaan dan... zulke aantallen dat je denkt van, ja, als ik nee zeg tegen die afnemen, dan ga je zoveel minder verkopen. Dus je ja. moet daar zoveel allemaal... het, het blijft armpje drukken. Wie wint er meestal in dat soort gevallen? Toch ja, de winkelier? Ja? Als de winkelier kracht... Albert Heijn wint het van Unilever. Ah. En de consument als lachende derde, hoop ik. Ja, ja maar goed, de consument die wordt natuurlijk vertegenwoordigd door Albert Heijn. En ja. dus Albert Heijn zegt tegen de Unilever... Ja. als jij dit doet, dan gaan mijn consumenten jouw producten kopen. Ja. En als je ja. dat niet doet, nou ja, dan kopen ze iets anders. En is het echt zo dat uiteindelijk de consument eraan verdient? Of is dat maar een illusie? Want nee. betalen we het uiteindelijk zelf? Nee, betaal niet zelf. Ik bedoel, als, als je kijkt in Nederland hoe de prijzen in supermarkten door al die acties uh, naar beneden zijn gegaan. Dat is een stuk goedkoper in heel andere landen. Ja. Nee, de consument is zeker een lachje. Schandalig de goedkoper zeggen ze, uh, die, die, die uh, supermarkten-deskundigen. Uh, ja, nou nee, goed, dat er, die kwalificatie die neem ik niet op mij, Maar uh, het is wel zo dat het in Nederland in de supermarkt een stuk gekomen is in andere landen. En dat komt voor een niet onderrangede deel door die enorme gevechten op de winkelvloer. Okay. En door al die kortlopende acties. Dat, en dat kan dus duurder worden als ze cd'tjes gaan weggeven, begrijp ik van. Nou Ja, kijk, als je nu zegt ik heb een product twee voor de prijs van één. En zo'n product kost je netto uh, drie dubbeltjes of vier dubbeltjes, dan kun je afvragen wat kost een cd? Ja. Dus dat is steeds een afweging. En, kan ja, niet erg familie zijn hoor. Ik denk ook niet. Hartelijk dank. We spraken met specialist Ed van Eumen. Het ging dus over de opmerkelijke marketingstunt van het AD vandaag. Gaat u vooral niet naar de sigarenboer, hebben we net van hem gehoord. Zinloze bezigheid. De krant kunt u wel vinden, maar die ligt in de prullenbak voor de zaak. <lacht> dank u wel. Uh, het betalen van facturen is nooit leuk... maar het betalen van geld aan bedrijven die jou erin hebben geluisterd... dat is helemaal frustrerend. En toch overkomt dat ondernemers ieder jaar talloze keren spookfacturen die op de mat vallen... en maar de malafide bedrijven die u aanmanen... om een zogenaamde rekening toch echt te tekenen. Acquisitiefraude lijkt een steeds groter probleem te worden... en de schade loopt in de miljoenen. We praten erover met Willem Overbos van de MKB Service Desk. Dag Willem. Goedemiddag. En acquisitiefraude. Um, ja, vertel even wat het is. Het is een vorm van fraude waarbij geprobeerd wordt... ondernemers te laten betalen voor advertenties... die uiteindelijk niet of nauwelijks geplaatst worden. Uh, eigenlijk proberen die... Maar malafide of in ieder geval die bedrijven proberen ondernemers handtekeningen te ontfutselen. Waarmee ze uiteindelijk proberen een advertentie geplaatst te krijgen en natuurlijk een rekening te sturen. Geef ze wat voorbeelden van wat, bijvoorbeeld een rekening die krijgt. Er zit een accept giro kaart aan dat ik word ingeschreven in een bedrijvengids zo? Ja ik, heb hier een, ik neem even een leuk voorbeeld mee. De, de luisteraar ziet dat niet. Maar Beschrijf de Kamer van Koophandel stuurt elk jaar een, een factuur die als ondernemer moet betalen. Die gaat naar zo'n... Maar dat, dat is een echte. Ja. Nou, deze factuur ziet er net zo uit als die van de Kamer van Koophandel. Met een logo wat erop lijkt. Met een accept giro eronder en hetzelfde bedrag. Alleen als je dit tekent gaat het wel naar een rekeningnummer van zo'n uh, zo oplichter. oplichter. En dan heb je natuurlijk een probleem. Ja. Want je krijgt je geld niet meer terug. Ja, maar wacht, is even, dat dus niet dat... onmiddellijk te traceren wie dat gestuurd heeft? Ja, maar wat ze doen is ze sturen in één keer naar, nou, naar 800.000 of een miljoen mensen zo'n factuur. En ze gaan ervan uit dat een x procent, hè, een x aantal daarvan ook dat werk betalen. Omdat het er zo op lijkt dat je het als ondernemer mm -hmm. niet oplet. Dat je niet goed naar die factuur kijkt. Of mm -hmm. dat iemand anders in je organisatie gewoon tekent. Ja, en dan zit je eraan en dan staat er wel keurig op. Het is een rekeningnummer in België. Nou, als je het zou lezen, dan zou je zien dat het, uh, dat het mis zou gaan. Dat is ja, een je, groot... dit is toch geen reinste oplichting? Dan kan je toch de politie op afjagen, of niet? in uh... een week is zo iemand toch opgepakt? Ja, dit komt ook meteen in het nieuws. En daar gaat gelijk natuurlijk ook de media achteraan. Mm -hmm. uh, maar op het moment dat je als ondernemer akkoord bent gegaan met, uh, met een machtiging... je hebt je handtekening gezet of je bent telefonisch je akkoord terug. gegaan dan heb je in principe een probleem. En dan, dan moet je aardig je best doen om geld terug te krijgen. Ja, maar er wordt iets voor beloofd. Er wordt wat, iets voor Het wordt nagekomen. Klopt, klopt. Dus je, ja, maar... kun, je, kun je er nog iets tegen doen dan? Nee, dus Veel, veel uh, bedrijven die op deze manier te werk gaan, die proberen je uh, onaangekondigd en uh, met een betrouwbaar merk, of een logo wat lijkt op een betrouwbaar uh -huh. merk, of met een propositie die uh, betrouwbaar overkomt, uh, naar binnen te loodsen. En dat is inderdaad met, nou ja, wil je adverteren in dit baatje? Of vorig jaar hebben we u benaderd met een advertentiemogelijkheid in dit blad. Toen wilde u dit niet. Uh, we hebben nu het tarief verlaagd, wil u het nu wel. Nou, een, uh, een niet echt oplettende ondernemer kan dan zeggen... nou ja, prima, ik betaal nu die 150 euro. Vervolgens wordt er een, een fax gestuurd ter bevestiging. Uh, en daar staan dan in de kleine lettertjes... dat je niet uh, eenmalig 150 euro per jaar betaalt... maar daar gelijk voor 36 maanden aanhangt En dan was 5400 euro betaald in 36 maanden. En daar kom je dan niet 1, 2, 3 vanaf als je dat bevestigd hebt. En dan is er wel een blaadje waar je in adverteert. Nou, dat is, Alleen, nog, maar die... ja, dat is nog maar de vraag. Dat is nog maar de vraag. Die worden wel gedrukt, maar die worden meteen weggedonderd voor de deur. Want ja. uiteindelijk als politie binnenkomt, moeten ze we wel één exemplaar laten zien. Misschien dat blijkt uit het, altijd uit die reportages van ja. Radar. Want dat is het grappige natuurlijk. Zolang als Radar bestaat, wordt hier aan dit onderwerp elk jaar aandacht besteedt. en elke keer is weer hetzelfde. Je hebt dezelfde sukkels, stukken nog het nou, zijn. Sukkels, er, nou, ja. zijn er ook wel eens ingetrapt. Het is toch ja. voor een, het is bijna voor vier, 500 miljoen. Ja, vertel eens even waar ben je ingetrapt? Nou, zoiets bijvoorbeeld van uh, ingeschreven worden in een uh, bedrijvengids. Ja, en dat dat je denkt, oh ja, dit dat. En het leek alsof je daar al elk jaar in staat... en je denkt, nou, dat is gewoon een voortzetting van. Ja. Voor een Luttelbedrag waarvan je ook niet de moeite neemt... om er echt heel ja. erg over na te denken. En je denkt, het zal wel handig zijn. En dat blijkt gewoon helemaal niet te bestaan. Ja, en je komt er dan vervolgens niet meer vanaf. Dus dat is inderdaad de standaard ja. werkwijze van dit soort partijen. Dus wees daar als ondernemer enorm alert op. Hoeveel ondernemers trappen daar nou in? De schade wordt geraamd ergens tussen de 400 en 500 miljoen per jaar. Dus dat is enorm. Ja. We hebben, je noemde het al, uh, tros opgelicht. Uh, 4 januari een uitzending gehad. waarin uh, een oproep werd gedaan om mel te melden. En dat uh, resulteerde direct in meer dan 600 meldingen. van, uh, van ondernemers. die uh, door een van die, nou, de schatting is 700 bedrijven in Nederland. die op die manier te werk gaan, uh, uh, zijn benaderd. dan wel een factuur hebben betaald. En daar komt wel een top 5 lijstje uit van partijen die. Uh, Um, die, hè, die, die, die, die worden de, genoemd. Die dat is uh, bijvoorbeeld een, uh, he, nummer 1 bedrijvengids online, telefoongids.com, mkb-ondernemersgids. Dat, is zo dat van zijn allemaal niet Mkb-informatiegids, mkb-index. Nou, die laatste, ik zet vanmorgen even te checken, die is, uh, die is offline. Die zeggen dan op de site we zijn wegens uh, redenen gesloten. Oftewel, die, hebben, die voelen nattigheid waarschijnlijk. Um, maar het zijn honderden meldingen, dus ja, duizenden bedrijven hebben hier te, mee te maken. Maar Willem, zijn deze mensen nou niet gewoon strafbaar? De oplichters zijn strafbaar, ja. alleen je moet het wel kunnen bewijzen. En die bewijslast is natuurlijk heel lastig op het moment dat jij... Uh, op deze manier ja, wordt, uh, wordt binnengeangeld met eigenlijk valse voorwenselen. Dus je krijgt niet alle informatie, je krijgt een deel van de informatie. Je geeft wel als ondernemer je handtekening. Bij consument is dat natuurlijk anders. Maar als ondernemer ja, uh, zet je je handtekening en ja, heb je in principe akkoord gegeven. Ja. Um, en dan moet je achteraf proberen je geld terug te halen. Dus je zal moeten aantonen dat uh, de partij die jouw handtekening heeft gekregen... of waar je akkoord op hebt gegeven, dat die frauduleus handelt. En dan heb je dus bewijslast nodig. Het simpele advies is natuurlijk... controleer elk van dit soort dingen en lees het allemaal. Dat advies is natuurlijk ook al 150 keer gegeven de afgelopen jaren. Is er nog een behoorlijk advies wat wel werkt? Nou, wat, wat ik zelf doe als je het gevoel hebt... dat er iets niet helemaal in de haak is... Uh, we zitten natuurlijk tegenwoordig bijna allemaal op kantoor... in de buurt van een computer of gewoon de hele dag daarachter. Uh, het is dan heel makkelijk om uh, meteen als je iemand aan de telefoon hebt, omdat heel veel van dit soort partijen telefonisch uh, je benaderen, meteen naar die website te gaan, te checken of je daar überhaupt al het gevoel hebt dat het uh, betrouwbaar overkomt, of er ergens een keurmerk staat, of dat er uh, in, in fora over zo'n partij wordt gesproken. Um, dan heb je in ieder geval al meteen even het gevoel van, klopt dit? Uh, maar zeg ook telefonisch nooit wat toe. Ik denk dat dat een hele belangrijke tip is. Geef geen bankrekening. Dan hang je dan al? telefonisch. Dan hang je, want vaak nemen ze het op. Uh, oh. En omdat jij zelf het meestal niet opneemt. Durven zij uiteindelijk, als jij zegt, nou luister, je kan, uh, je kan doen en je kan hoger, en je kan laag springen. Ik betaal niet. Durven zij dan naar de rechter te gaan? Dat weet ik niet. Ik denk dat je zelf het recht moet hebben om naar de rechter te gaan. Ja of precies, maar durven maken. zij naar de rechter te gaan ik als het opgenomen is. Ik ken daar geen opgenomen. voorbeelden van, Nee, precies. Dus dan is het nee. toch toch vriendelijke goed en uh, het beste. voor Maar je, maar je bent je als al ondernemer betaald, verplicht he? om te betalen, Peter. Want je je mag niet betaald. zomaar een factuur weigeren. Uh, je moet die factuur... Maar oh nee, waarom niet? Omdat dat niet mag. Als jij een factuur van iemand krijgt... Ja, kom dan komen we het allemaal halen, zou ik zeggen. Ja, nou, dan zeggen zij van ik stuur een incassobureau en uh, wij komen het halen. En dan hebben ze het recht aan hun kant? Dan als je het zijn... getekend hebt natuurlijk wel. Ja, ja. Als jij ja. het niet kan bewijzen... Dus Daarvoor het gaat erom het... Om dat je voorkomt dat je iets of iets toezegt telefonisch okay. wat, wat ja. niet betrouwbaar is. Ik uh, begin vanmiddag nog uh, MKB-knikker, uh, weet <laughs> ik van wat. Wilt u vooral uh, op de site kijken, want die maken we in een, een uurtje. En als u uh, verrekenen op uw gullengouw... Ga... Doe je mee? Ik doe mee. Oké, okay, wij, wij zijn uit de zorgen. Wij ja. zijn Als ondernemers daar gebruik van maken dan zeg zeggen... ik uh, meld het bij www. Ik ben misleidend. Ja, nee, maar jij <laughs> zit ook in het complot, dat weet je <laughs> nog niet. Je krijgt eigenlijk een aanbieding. Ja. Nee, maar hij blijft de goede tips geven. <laughs> Willem Overbos van de MKB-ser. Desk. Dankjewel. Tros in bedrijf is ook te vinden op Twitter. Twitter.com, schuine in bedrijf. Afgelopen jaar is het aantal reisbureaus met maar liefst een derde afgenomen. Mensen boeken hun vakantie namelijk steeds vaker via het internet, maar er zijn altijd ondernemers die juist tegen de stroom ingingen. Zo ook Ronald Raatje die deze maand. Travel XL openen. Een reisbureauketen met 15 vestigingen. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, het, het aantal reisbureaus is heel erg afgenomen. Mensen doen dat. Ze gaan eigenlijk in eerste instantie even kijken... wat kost het? Zoeken dat op internet denken, nou, het is verder wel goed. We hebben allemaal vergelijkingssites. Overal staat nog een sticker bij, laagste prijsgarantie. Ja, ja. Hoppa. Ik hoef ja. het u niet uit te leggen. Nee, dat klopt. Nee, goed, dat doet de consument nog steeds. Ja, ja wa kijk. maar waarom gaat u dan ergens wat huren een pandje... en uh, zeggen, nou, weet u, wat komt u binnen... en komt u ze met ons praten? Ja, nou, het zijn uh, allemaal bestaande panden. Uh, het zijn allemaal uh, uh, ondernemers... die al heel veel jaren ervaring hebben in de reiswereld... waar we mee begonnen zijn. En dat betekent dat uh, de consument daar uh, heel goed terecht kan... En uh, zij kunnen daar met uh, heel veel kennis en ervaring, worden ze daar geholpen. En, uh, we is hadden die het is dan tegen de trend in. Het is, nou, je ziet in andere landen, Engeland, uh, Amerika, Duitsland, ja, dat uh, internet aan het afnemen is uh, qua invloed op uh, de reisbranche. Met name omdat men uh, eigenlijk door uh, de boom het bos ziet op internet. Ja, of een uh, meer individuele... Wens heeft, is dat het? Ja, ik uh, had vanochtend een van de ondernemers in Hillegersberg treffel ik zelf Hillegersberg aan de telefoon, en daar is een leuk voorbeeld: uh, daar kwam een klant binnen voor een reis naar Cuba uh, uit een uh, brochure uit de gids, maar die mevrouw had uh, heel andere wensen en ideeën over een rondreis. En nou, wij zijn er in staat met, met onze technische middelen om geheel een pasklare, werkreis uh, voor die dame vast te stellen. Nou, die ging helemaal happy naar huis toe, want aan al haar wensen was voldaan. nou doe dat maar eens op internet. Nee, dat lukt je dat dus luk niet. niet. Want dat zijn kant-en-klare producten en ja. daarom, zijn ze, daarom kunnen ze ook die laagste prijsgarantie geven. Ja, maar wij, doen de, wij hebben dezelfde garantie. Oh ja? ja, wij hebben precies dezelfde prijzen. Als u nou uh, de producten van uh, Holland International, OWAT, oh uh, Neckerman, uh, als ik een paar noem, dan ja. uh, is dat oké. Okay, dan uh, kunt u uh, internet bekijken. Maar we hebben exact dezelfde prijzen in alle onze Travel Excel winkels. Maar als u praat over reizen waarin je echt maatwerk aflevert... Ja. dan praat je toch in principe al over een duurdere reis? Over, maar dat hoeft niet duurder te zijn. Wij kunnen een, een pakketreis uh, samenstellen uit onze eigen middelen. Een hotel en een vlucht gecombineerd met een transfer erbij. En we zijn in veel gevallen goedkoper dan zelfs een pakketreis. Maar je moet de wegen weten. Maar Wij hoe, hebben contracten afgesloten met uh, buitenlandse organisaties om dat uh, mogelijk te maken. U koopt zo groot in dat u het ja, uh, uh, ja. lager kunt ja. verkopen dan bij wijze van spreken op het internet. Ja. Klopt. Uh, wij doen dat uh, bijvoorbeeld in, in Amerika, Canada. Uh, we hebben in het uh, Verre oosten in Thailand, Maleisië, Australië, Zuid-Afrika... hebben we onze eigen contacten waar we dat uh, mee doen. En, en welke specifieke doelgroep richt u zich dan op? Uh, met name de, de, de klant die uh, niet uh, helemaal uh, ja, zelf ja, een pakketreis uh, in orde vindt... niet aan de wensen voldoet. Dus echt gaan aan iemand die gewoon wat anders wil... Uh, helemaal individueel invullen. Ja. En waarschijnlijk heeft u zelf ook een uh, internetsite, of niet? Jawel, ja, ja. zeker. travelexcel.nl. En, en daar ja. kunnen mensen terecht ja. met dezelfde vragen. Met dezelfde vragen. En uh, nou, de, de, we kunnen met de contactformulier krijgen de mensen binnen 24 uur krijgen ze dus uh, een reactie van ons. Oh. Zijn ze dan goedkoper uit als dat ze naar nee, uw zaak toe nee, helemaal. Dat is het misverstand. Internet is niet goedkoper dan het Reisbureau. En die perceptie, dat, dat is erg jammer dat die bestaat. Oh. En mensen zitten echt uren, uh, gemiddeld is het geloof ik negen uur... voordat ze een leuke reis hebben gevonden. Ja, het is dus ook wel leuk om te doen, toch? Ja, maar als u dan uh, naar het reisbureau gaat van Travel zelf, ja, wat krijgt krijg u zin. dan? Ja. Ja, dan krijgt u een, in acht van tien gevallen een betere prijskwaliteit aanbieding. Uh -huh. En dat is natuurlijk erg interessant voor de consument. Ja. Dat is dus even voor u de reden om toch te starten... met fysieke winkels ja. om reizen te verkopen. Maar even over de, de reisbranche in het algemeen. Uh, vanmorgen lazen we dat uh, de mensen... die dus nu al vroeg boekingen doen voor de zomervakantie... Toch weer meer uitgeven dan vorig jaar. Dus dat betekent dat ze de hand van de knip hebben gehaald, te zeggen: het, We gaan het. Ja, dat klopt, ja, dat ja. We zien het echt de eerste twee weken van, van dit jaar. En dat is echt het begin van het boekingsseizoen... voor de zomer. Waren zeer positief met dubbele cijfers groei. En dat Lekker is natuurlijk, twee dagen Ja, dubbele cijfers groei. Echt waar. Wow. het is gewoon onvoorstelbaar. Het is, uh, ja, en dat hoe kan komt dat, een, een, een golf zijn van mensen die graag zeker willen zijn. dat ze in ieder geval ja, van de zomer de beste deal hebben. Hè, want het is natuurlijk ook een beperkte capaciteit. Uh, er zitten ook maar uh, beperkte uh, heiden aan, aan uh, hotels en aan vruchten. Dus je moet er wel snel bij zijn, wil je van uh, de goede prijzen profiteren. Dus het zal alleen in januari met al die vroegboekkortingen zijn... Ja. dat je, dat je zo'n hoos ziet. Ja, en daarna boekt men uh, tussen de nou, zes en acht weken voor vertrek. Ja, en soms wel in uh, veel gevallen op een uh, latere tijdstip. En maar vroegboeken gaat zo langs, toch gewoon naadloos over in de last minute? Ja, maar ja, met een last minute heb je gewoon een duidelijk ja, beperkte keuze. Ja, maar ook goedkoper. Een stuk ja, goedkoper. Ja, maar of je dat nou via internet doet... of via een van onze travel centers, dat maakt dus niet uit. Ja, nee, maar de is... organisatie moet toch duurder zijn... Nee, op zich om te draaien. Nee, want... Waarom niet? Nee, het is, uh, nou, een, uh, kunt u zich voorstellen dat een Holland International, ja, die wordt verkocht, ja, zowel op internet als bij de reisbureaus. Nou, er kan geen prijsverschil zijn, want anders heeft het reisbureau geen enkel bestaansrecht. concurrent van jezelf. Dus er is exact dezelfde prijs op internet als in de reisbureaus. Ja. Dus dat is het voordeel. En, en dan dus krijg je dan wel het service en kennis en ervaring en tips. Dus eigenlijk simpel samengevat, maar misschien praat ik nu te veel in uw straatje. Je bent eigenlijk hartstikke gek als je niet naar het reisbureau gaat. Nou, dat vinden wij ook. ja. Maar er zijn nog dat steeds mensen die. Nog niet. Ste nou, je ziet wat ik zei het straks al, je ziet echt die trend weer dat mensen terugkomen naar het advies van het reisbureau. En dat is heel positief. En je ziet het overal. Elk onderzoek laat het ook zien. Laatst was uh, het vakblad Reisreview. Uh, die heeft ook een onderzoek gedaan. En daarin is uh, duidelijk naar voren gekomen dat die trend weer aanwezig is. Mensen willen door... contact. Heeft u wel eens gegoogeld ja, op een bestemming? Ja. Of op een hotel? Ja. Nou, dan ziet u honderdduizenden mogelijkheden. Ja. Nou, hoe, je ziet dus hoe door we de bovenkost je... nee, niet meer. Nee, hoe nou wij ja. je juist de keuze te maken? En daarom kom je dus uiteindelijk altijd bij die vergelijkingssites uit. En maar, die doen helemaal gouden zaken. Want die verwijzen maar weer doornaats. Maar die vergelijkingssites zijn allemaal gestuurd. Hoezo dus ook? hoe weet je dat je die objectief bent? Die, ja, die worden, dat, dat, dat kan je zelf verzinnen natuurlijk. Die worden betaald door die grote organisaties. Nee hoor. Nee, Nee, door wie nee, dan? Nee, nee, nee. Die moeten zelf hun broek ophouden. Ja. ja en de, de grote organisaties... Nee, die zijn... Er, er niet wordt gewoon geadverteerd op die site... Ja, maar ja. adverteren of ja, het uh, aanbieden, dat is natuurlijk een totaal ja, iets ja. anders. Nou, uh, <laughs> nee, zeg maar. Ja? Nou, ja, ik, ik, ik geloof met ik alle... daag u uit. Ik ja. daag iedereen uit ja, om ja, een uh, travel van Travel Excel in te gaan. Hmm. Ja, en dan de prijs te vergelijken wat ze op internet uh, gevonden ja. hebben. En dat uh, aan onze Travel uh, managers en uh, Travel planners uh, voor te leggen. En wij komen in acht van de tien gevallen komen wij goedkoper uit. Ja, en en een betere het is een, van, van dus. ja. een kwestie van inkopen. Een kwestie van inkopen. Ja. En verstand van zaken. U, u weet waar u het moet halen. Want ja. U zit daar zit lang genoeg voor in. Maar de het... combinatie. We hebben natuurlijk ook jarenlange ervaring. We zijn wel nieuw, maar onze ervaring is al 20, 25 jaar in de meeste ja, winkels. En uiteindelijk is het natuurlijk ook heel erg prettig om je reis te boeken... bij iemand waar je nog eens even ergens over kan overleggen. Nou, een voorbeeld. Ja, afgelopen jaar, in het voorjaar, was uh, het probleem IJsland. Ja, de wolk. Ja. Hm. Nou... Heel veel mensen hebben daar toen problemen gehad toen ze op internet geboekt hadden. Want waar moet je dan terecht? Ja. Ja, en, staat... en wat doen jullie je dan wel? voor je reizigers daar? Wij helpen ze alternatieven. Wij helpen ja. ze verder ja. terug te halen. En dat is denk ik het grote voordeel van als u boekt via een reisbureau. En zeker ja. bij een AVR-SGR oh. reisbureau, want dat is natuurlijk wel essentieel. Wat erbij. heeft u vandaag geregeld voor die mensen in Tunis die niet terug kunnen? Nee, zelf niet ja, de reisorganisaties die daarbij betrokken zijn, eh, dat zijn Holland International, Thomas Cook en, en OAT. Hebben daar uh, ja, met het Kalimiteitenfonds uh, hebben die dat uh, nou perfect geregeld? Van ja. de week Ja, daar zijn de daar zijn die fondsen voor. Ja. Um, wat zijn nou, als je kijkt naar uh, de vakanties die nu dan in januari kennelijk zo massaal geboekt worden, uh, wat, wat zijn de trends? Wat is er nieuw? Een uh, trend. Trends, eh, Mykonos, ja, eh, Ibiza. Eh, je ziet ook heel duidelijk dat Florida op dit ogenblik... behoorlijk eh, door eh, de dus, nou, nou, aantrekkelijke prijsstelling... zeer eh, nou, echt op dit ogenblik eh, aantrekkelijk is. En, en wij zien elkaar gewoon van de zomer in Zandvoort. Nee, nee. nee ik ga naar Florida toe. Oké, okay, ja, gelijk even. Ik dus, ga mee. Als u mee okay, gaat, weet je meegaat... vroeg boeken en... Uh, nou, u weet het, hè? Okay. Ga naar een zaak toe. Hartelijk dank. We met Ronald Ratsi van Reisketen Travel XL. Hartelijk dank voor uw komst. En wij zijn na het nieuws van twee uur bij u terug. En dan kijken we naar hoe je van een goed idee een goed product kunt maken. Tot zometeen. De overnachting. Elke week één gast en hij blijft slapen. Maar...